Is a mop to freighter Might as well A beetje raar Nou ik niet zo klein meer ben Heb ik nog niet veel haar Come on now Pak in base And slap met Mighty Kate Quill op oh, Mijn kop En kamer Breed up Met de kop vol krullen haal, dan voel ik me genomen, denk ik, had ik dat nu maar. De laste keer ik jarig was, kreeg ik voor de grap. Geen postoloog, geen kammetje maar een semi lap Kom op nou pak in beest, en slaak met mijn decreet. Wil op mijn kop en kan ik reet en kan ik reet en kan Zonder zorgen, geen mens is zonder pijn. Denk daarom niet al morgen, alleen maar aan de gein. Het leven is al veel te kort en kent te veel verdriet. Denk daarom niet al morgen en zing met mij dit lied. Kom op jouw fucking beest en slaak met, met mij die kreet. Quill op mijn kop en kamer breekt de Ja, carnaval is begonnen hè? en dat ga je merken ook uh, aan de muziek van CFM. Drie uur lang carnavalsmuziek. Nee hoor Albert, ik zal Dank het je je. sparen. Dank je. Jullie ja, hebben in ieder geval de single van uh, Barry Hughes en ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Hoe kom ik erop he? om die te draaien. Die draaien? Dat is voor jou, hè? Voor Zandvoort en de regio. Nee, dat zeg ik helemaal ja, niet. Maar we voor hebben er wel serie. Carnaval, ben jij ook een uh, Carnavalsbeest of ben, niet? een uh, en al Carnaval, nee, dus niet. Dus. Nee, helemaal nee, niet. Ze zijn mij niet besteed. Oh. Nee, nou. Maar goed, luisteraars, welkom. Wederom uh, drie uur live vanaf het gasthuisplein Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Rob. Hallo, Albert-Jan. Daar zijn we weer. Jazeker, drie uur lang uh, muziek en informatie. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Uiteraard is het daar om half vier de evenementenagenda. We hebben een rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Half drie uiteraard het weerbericht. De Zandvoortse oomsteekourant. Ja, ja, die staat weer op uitkomen. En daar gaan we even praten met Willem Harder. Wat daar allemaal in staat. We kijken dus ook even terug naar stemmen. We hebben afgelopen weken mogen stemmen. En de opkomst was redelijk goed in Zandvoort. Ja, begonnen, hè? 57,3. Ik had 60 gegokt, maar... Net geen 60%, maar goed. Een goede opkomst in ieder geval in Zandvoort. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, uiteraard sportnieuws vanaf het circuitpark Zandvoort. We gaan natuurlijk in voetballen. En SV Zandvoort gaat voetballen tegen haarlem Kennemerland En daar is voor ons natuurlijk onze razende reporter Joop van Nes. Dus na half drie gaan we live schakelen met hem. Om te kijken hoe het daar bij het voetbal is. Het laatste uur hebben we nog wat uh, Formule 1 nieuws. wat Nog wat golfnieuws. Uh, de tennissers zijn bezig met de Davis Cup. Maar dat is pas rond de klok van drie uur, na drie uur. Dus genoeg onderwerpen voor deze zaterdagmiddag. Maar en veel muziek. Hè. En zo dadelijk gaan we praten met Willem, de OMST-Courant. Hij komt maandag weer uit. En Willem natuurlijk weten wat erin komt te staan. Dat zometeen naar het volgende plaatje van Carol Emeralds. De uitreiking van de Buma-prijzen, de Gouden Harp ja, ja. voor Carol Emerald met het nummer A Night Like This. Nou, die plaat draaien we niet, maar wel het nummer waar het voor haar allemaal mee begon en dat was Dead Man. Jij houdt ook nog wat over de Gouden Harp? Jazeker, want uh, nou, de Zilveren harp, zoals jij zegt, gingen naar uh, Caro Esmeralda van Duits en DJ Sanne van Doorn. Dat meldde organisator Buma Cultuur opgericht ter promotie van het Nederlandse muziek in binnen- en buitenland. En verder natuurlijk nog Nick Simon, Tony Berg van Velzen en Kane. ...hebben we allemaal een gouden harp gewonnen. En jouw vriendin dus ook. hè? Uiteraard. uiteraard. Het hit van het jaar. Dus we gaan naar de, de Oomsteen courant Hij ligt voor ons, Albert-Jan. Heb je hem helemaal uitgelezen? Jazeker. zeker. Jo, er dus staat weer heel veel in, hè? Willem, welkom. Dankjewel. Namens de vrienden van Oomstee. Uh, er ligt weer een heel dik boekwerk uh, voor ons. Ja, we zijn weer uh, drie maanden in de wereld geweest om uh, allerlei uh, nieuwtjes en uh, dingen te verzamelen. Om de krant weer te kunnen vullen natuurlijk. Allereerst nog even van deze de gelegenheid gebruik maar gefeliciteerd met je tweede prijs bij het evenement van het jaar. Ja, dankjewel. Hartstikke uh, mooi. Ja, daar zijn we bijzonder trots op. Uh, je weet dat het intussen een beetje anders in elkaar steekt natuurlijk. Daar zijn we maar, inmiddels achter. Uh, dat hebben we al in de krant vermeld. Daar zullen we zometeen nog eventjes op terugkomen. Maar we zijn er bijzonder trots op en we hebben toch laten zien dat we een enorm goed evenement hebben neergezet. Ja, nou dat hoor, was nou. met garnalenpellen natuurlijk. Met het kampioenschap: Garnalenpellen, ja. ja. Dus, uh, en die fles die jullie uitgereikt hebben, die zal inmiddels wel soldaat zijn gemaakt? Nee, nee, nee, die ligt nog steeds te, te bewonderen in Omoesté op de piano. Ah, Oké. Okay. Met de kist uh, erbij. Goed, en het begint natuurlijk altijd met de hoofdredacteur, hè? met het voorwoord. Ja, van, die is er helaas vandaag niet. Nee. Uh, hij heeft zijn secretaresse meegestuurd. Uh, Welkom was... ook. <laughs> Want hij ja, er staan toch een aantal dingen in. Hij denkt nou, daar kan ik beter niet bij zijn. Dus vandaar mm -hmm. dat hij vandaag niet mee is gekomen. Nee, vooral die foto bedoelt hij dan. Inderdaad die, ja, foto, die ja. foto. Ja, die foto. Ja. Ja. Ja, daar, en dat was is, niet zo, daar was hij niet zo blij mee. Hij is nooit ik had blij. Had, ik had een voorgesprek met hem. Maar hij zegt, nou, dat is niet de mooiste foto van mij. Nou, we hebben nog mooiere ik, foto's ik van hem. Ik zeg, nou, heen. je lijkt toch wel aardig. Ja, Sprekend zelfs. Ja. Ja. Sprekend. <laughs> Meestal als je hem s'avonds of s'nachts tegenkomt, dan zit, zit, zit hij er ongeveer zo bij. Ja, precies. Ik ken het. Goed, maar vertel eens. Wat staat er allemaal nog meer in naast het voorwoord van de hoofdredacteur? We hebben natuurlijk, uh, wist u dat... Uh, en daar staan allemaal dingetjes in over de mensen die in Amsterdam komen. Uh, daar staat dus onder andere ook in uh, over onze hoofdredacteur en uh, de secretaresse wat zij zo allemaal beleven. Dan hebben we uh, <lacht> en onder andere een, uh, een hele gele, gele pagina. Een hele gele pagina. <lacht> met een uh, glimmende bal erbovenop. Ja, met een zoekplaatje is het Ja, en, uh, Ja, het is heel voor iedereen herkenbaar denk ik als ze het zien. En de, de, de persoon in kwestie, heb je die al gesproken? Die nee, weet hij nee, nog niks nee. van? Ja, ik, heb, ik spreek hem wel bijna dagelijks, ja? maar hier weet hij nog niets van. Oké, okay, nou. Zullen we het nog even geheim houden dit Ja, we houden het even geheim. Maar ik ken de foto's ook een beetje, want ik heb vandaag mijn foto's op mijn mobiel nagekeken. En als je die man tegenkomt, inderdaad altijd aan het zoenen met vrouwen. Inderdaad, ja. Niet te geloven. Of andersom. Ja. Kan natuurlijk ook. Dat kan, ook, ook. Maar kan ja. ook. Ja, dat heb ik tot mijn twijfels over. Ja, ik ook. Maar goed. <laughs> want er is altijd wel enige afstand. Maar hij, ja, door zijn... Uh, uh, ...omvang weet hij toch altijd de vrouwen tot zich te nemen. Ja, de aantrekkingskracht hè? Ja. Dus we allemaal een gele trui aan gaan doen. Misschien dat dat helpt. Maar ik denk, ik denk dat hij er wel blij mee is hoor. Een hele ik, pagina ik gewoon. Ik denk het ook. Het is een, een hele, hele pagina. Dat is een hele eer. Ja, vind ik ook. Nou, dan gaan we nog even terug naar uh, kerst. Ja, afgelopen jaar. We hebben natuurlijk uh, met Oomstede de kerst al gehad. Er uh, zijn ze ook hier geweest trouwens. Ja. En daar hebben we ook weer een uh, reportage over gemaakt met foto's erbij... Van degene die allemaal mee hebben gedaan aan de kerststal. Ik moet zeggen, uh, ik herken de barkeeper nauwelijks, moet ik zeggen hoor. De barkeeper? Ja. Uh, nee, die is goed gesluit, inderdaad. Die is goed gesluierd. <laughs> <laughs> maar leuk, hebben jullie ook veel reacties daarop gehad? Op we die? hebben ontzettend veel reacties gehad. Op een gegeven moment een hele aanhang. Dat, uh, tenminste mensen die er achteraan uh, sloten en mee zijn gegaan naar Café Oomstee. Ja. Daar was ja, uiteindelijk voor iedereen uh, gratis kruiwijn En Erpte soep. Ja, hier, zijn, uh, hier zijn, uh, zijn we ook geweest. Er zit ook nog een foto van bij. Oké, okay, uh, uh, ik sla even wat over. Ik bedoel, karaoke is geweest uh, in Oomstee, ook daar uh, de nodige foto's. Komt die maar in het geel trouwens ook weer in voor? Weer staat woont hij bij daar. Ja. Woont hij daar of zo? Uh, onderhand wel, ja. Maar niet alleen daar hoor, want je komt er ook bij vier tegen. Oké, okay, maar dan, dan kom ik bij, uh, bij mijn, uh, mijn, mijn rubriek, uh, het gastronomische hoogstandje. Maar ik vraag me af, is dit echte soep? <lacht> dit is echte soep. Echte soep? Ik zou hem alleen niet willen eten. Ik zou hem niet <lacht> willen eten. Maar is dit een grapje? Of, uh, dit kan is, je is dit... geen grapje. Dit kun je terugvinden op internet. Het is namelijk een, een, een soep gebaseerd op pens. Zwarte pens. Ja. Ja, ik moet er ook niet aan denken. Ik moet er echt niet aan denken. Nee. Maar is het echt een serieus... Uh... Het is een serieus recept. Oké. Okay. Dus uh, luisteraars, mocht u uh, van uh, penssoep houden... Zwarte penssoep. Zwarte penssoep. Dan staat er uh, een heerlijk gedicht... Of uh, hoe heet het, een heerlijk menu. En hoe je het klaar moet maken in de Oomsteek En we gaan er altijd Dea. even bij, met Bea contact opnemen. Want Bea verzint dit allemaal. Oké. Okay. Goed, uh, wat hebben we verder allemaal nog? We hebben natuurlijk onze buitenlandcorrespondent. Ja. Uh, dat is een heel verhaal, dat zal ik hier niet helemaal over uitweiden. Maar onze buitenlandcorrespondent, uh, buitenland dat is niemand minder als uh, oud-Zandvoorter uh, Bertus Tempierik. Pierik. Ja. Ooit uh, politieagent geweest in Zandvoort. Na daarna... Uh, uh, vervroegd met pensioen gegaan, hoop met ik. vervroegd. <laughs> uh, hij heeft ook nog een strandpaviljoen gehad. Hij heeft ook nog een restaurant gehad in Zandvoort. En intussen woont hij in Spanje. Oké, okay. dus uh, dat is de buitenlandcorrespondent. Ja, Goed, gaan we even verder. Komen we bij René Drommel. Die is 50 die, geworden. Die is 50 geworden. Hij dat was ook wel uh, een feestje, denk ik, of niet? Welkom bij de club, zou ik zeggen. Ja. En dat is een fantastisch feest geworden. Met uh, al zijn vrienden en familie erbij. Goed, druk bezocht. Dat was zeker druk bezocht, ja. Uh, excursies. Jullie zijn ook nog op een keer excursie geweest met de vrienden van Oomstee? Ja, dat doet altijd uh, onze uh, reisleidster Carla Kriek. Ja. Uh, die, uh, neemt altijd, die bedenkt dit soort dingen. En die was van plan uh, deze keer naar het seksmuseum uh, te gaan in Amsterdam. En met tevens een rondleiding over de wallen. Maar gezien het aantal deelnemers wat erbij was, of het gezelschap dan op zich, ja. hebben ze besloten om toch wat anders te doen. En dan zijn we uiteindelijk naar Normaal gegaan, die dit jaar 35 jaar bestaan. Oké. Okay. De, de opa's zijn het inmiddels van Normaal. Was het leuk? Het was ontzettend leuk. Biertje erbij. Biertje erbij. Lekker heuken. Heuken, heuken. Oh, vandaar. Ja. Heuken. Heuken. Goed, uh, evenement van jaar hebben we het al over gehad. Uh, een heel artikel over. Uh, uh, de Lip, hè? Peter De Lip. Ja. Peter verstegen eigenlijk, hè? Ja. Ja, die uh, moest nou maar eens een keer uh, aan de beurt zijn, vonden wij, uh, met zijn uh, unieke winkel hier in Zandvoort. Ja. En die hebben we dus eventjes in het zonnetje gezet. Het was uh, niet een heel boeiend verhaal, dat kun je ook wel zien aan de foto's. Hm. Nou heeft Peter ook niet zoveel te vertellen natuurlijk. Nee, maar, en, maar even uh, verkeerd, hij had er wel even, uh, een aantal nieuwe collega's bij. Hij uh, had er een heleboel nieuwe collega's bij in een Ja. Ja, het werd uiteindelijk toch een bijzonder saai verhaal. Dat kun je ook zien aan de foto's. een ja. van ons viel er ook bij in slaap. Eigenlijk. Dus dan kun je wel nagaan hoe het is gegaan. Oké, okay, dan uh, we hebben nou, de, we hebben de hebben we gehad. Nu zijn we in de ertessoep. Is dat ook een uh, leuke avond geworden? Dat is een topmiddag uh, geworden. Middag, middag, ja, avond, ja. Dat uh, was echt uniek. Er waren de 13 uh, deelnemers uiteindelijk die meededen. Daar hadden er zich 28 opgegeven. Maar hm. door ziekte en dat soort dingen zijn een aantal mensen weggebleven. En we een zeer deskundige jury. Uh, niet van mensen die in uh, Oomsteen komen normaal. Mm -hmm. Dus dat bestond uit onze topkop uh, en culinair verslaggever uh, Joop van Nes. Daar kan je niet omheen hè, die van Nes. Dus. Nee, nee, Daar kan je zeker niet omheen. Niet omheen. Nee, nee, nee. Hij zegt dat hij afgevallen is trouwens. Maar, ik, volgens, mij alleen bij, maar volgens mij alleen bij zijn knieën hoor. We zullen hem en, straks vragen. Ja, is goed. Dan was er uh, Marcel Horneman, de bekende slager van de krocht. Ja. En uh, hadden we Hetty Wisker van de slagerij uit Haarlem. En uh, zij hebben dat uh, op hun uh, vakkundige wijze beoordeeld. En daar uiteindelijk hebben we een winnares gekregen. En dat was niemand minder dan de bekende Zalvoetse Annette Bluis. En het was een lekkere soep, goede Lekker soep. soep. Hele lekkere soep. Consistentie ook belangrijk hè, bij die echte soep. De, de, de, de samenstelling was ja. belangrijk. Uh, het mocht ook weer niet te dik zijn, het moest wel soep zijn. En het moest niet te snijden zijn, natuurlijk. En runner-up was onze, onze enige eigen penningmeester, Ivan ja, Bos. Ivan Bos. Ja, Tja, ja een ja, mooie ja. tweede volle ja, vermelding. Ja. En dat moet ik ook even vermelden: we ja. hebben we natuurlijk ook aan de, win aan de drie eerste Mensen, zeg maar, hebben we een weekend weggegeven? Dat kun je ook zien op de foto trouwens. Ja, ik zie, ja weekend, ja. dat, dat blad nou, weekend, ja. ja. Nee, we gaan niet een heel weekend uh, weggeven. <laughs> ja. nou. Dat zal, zal, zal als een keer weer niet zijn. Denk ik laatst dat die tonne Ariens een gigantisch ongeluk heeft gehad op het circuit. Allemaal. En dan over... gaan we een oh. weekend weg. Ja, het klopt gewoon. Klopt gewoon. Niks weken... van. Ja, ja, klopt. is er. Ja, ja, ja. Goed, uh, wat zijn de vrienden van, uh, van uh, Omstee binnenkort allemaal nog van plan? Je moet nou, natuurlijk een heleboel op, uh, in de agenda staan. Ja, inderdaad. We beginnen aanstaande vrijdag met uh, jazz en Ja. En dat begint om uh, 9 uur s avonds. En de toegang is gratis. En even voor de luisteraars. Aanstaande vrijdag 11 maart aanvang 9 uur. Walter de Graaf op gitaar, Wouter Kiers op saxofoon, Eduardo Blanco op trompet. Harm, wijntjes op basgitaar en men of venendaal op drums. Ik, ik zou u adviseren, kom op tijd. Want uh, dat zal wel. wel eens heel erg druk gaan worden. Volgende Het, uh, aanstaande vrijdag. Wordt zeker druk, ja. ja. Dan hebben we op uh, zaterdag 19 maart een uh, biljarttoernooi. Een uh, toernooi, En dat begint vanaf twee uh, uur. Wat en, is een annonc? Uh, dan geef je van tevoren aan wat voor een soort uh, caramboy je gaat maken. Of, dus, of drie banden. Of, of, oh, okay. of over rood. Of, uh, of je speelt hem via wit. Uh, dat zijn allemaal de mogelijkheden. En de deelname daarvoor is uh, 5 euro per persoon en aanmelden aan de bar vanaf dit moment. Oké. Okay. Dan hebben we zaterda zaterdag 26 maart karaoke. En dat is uh, de laatste kans om je te plaatsen voor de halve finale. Want daar zit natuurlijk een fantastische prijs aan uh, dit keer bij de karaoke. En dat is een uh, reischeck van 250 euro. Zo, Zo. ja ja, ja. oké. Okay. Het Dank. is dat ik niet kasseren, maar ja, doet, was, dat hoeft toch niet. Ik <laughs> mag <ook> twee bekken. <laughs> Okay. En dat is nou, dus zaterdag 26 maart en dat begint ook om uh, 9 uur. Goed, dan uh, weer een mooi vol programma. Kijk, wat heb ik nog meer op die agenda. Ja, dat, dat, dat Dolomina's. Uh, vertel dat nog even. Wat is, wat is dat? Dat is uh, weer iets van uh, Carla Kriek, onze uh, uh, reisleidster. Mm -hmm. en die uh, gaat dus uh, met, uh, met de dames op pad naar het uh, dolomina festijn hey, Het Dolominafestijn. festijn Ja, ik uh, kan me niets bij voorstellen hoor, maar ze wilde dat graag. Dus wie ah. zijn wij om haar tegen te houden? Hij hey, wil hem weer heel veel te doen in Oomstee. En ook een hele vol omst courant Aankomende maandag komt hij uit. Hij komt aankomende maandag uit. Hij wordt uh, maandagavond, jullie hebben dan het voorproefje gehad. En maandagavond met uh, de vrienden van Oomsteen wordt hij nog eventjes doorgenomen. Ja. En dan is hij uh, gratis verkrijgbaar in café Oomsteen. Vanaf maandagavond, hoe laat is hij er? Dan is hij er vanaf 7 uur. Vanaf 7 uur. Nou, als je hem wil hebben, Ren, daarheen. <laughs> Kom hem halen, hij is gratis. Oké okay, Willem, uh, dat was het. En dat was hem weer. Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Jullie bedankt voor de aandacht. En uh, we houden contact. Dat doen we zeker. Komt goed. Willem en Maya, bedankt voor de komst. Fair. Easy! Alleen maar iets bij CFM op de zaterdagmiddag. En af en toe natuurlijk ook nog een carnavalsplaatje. Want de carnaval is losgebarst, dan ja. ja, na 7 uur vanavond. He? Heerlijk, heerlijk, na 8 uur vanavond. <laughs> okay. Hoe zullen het je besparen. We zullen je besparen. En jij moet de hele avond carnavals uh, carnavalsmuziek gaan draaien. Tuurlijk, tuurlijk. Maar vandaag doe ik dat niet hoor, tussen 2 ah, en 5. Okay. Alice hoor je als eerste met Moi Lolita. gevolgd door High Love, de single van Steve Winwood uit de jaren 80. En nou ja, vanmiddag zijn we leuk begonnen trouwens tussen 12 en 2. Twee yeah. nieuwe programma's bij ZFM. Ja. Als eerste van 12 tot 1 het programma Oud Zoonvoorts. Ja, over de begraven plaatsen al hier. Was helemaal leuk. Heel, hartstikke leuk. En, en die, technicus, die technicus was goed, hè? Joh, jo. Jo. en hij gaf ja. me een hand. Ik denk, zo, dat is een warme hand. Ja. Ja, en nee. uh, ja, daarachteraan Mario Zoonvoorts met ja. een nieuw Nederlandstalig programma. Leuk. Dus, ja, en we, hebben nog steeds, we krijgen nog steeds aanmeldingen van, van nieuwe mensen die graag bij de radio willen. Nou, we hebben nog ongelooflijk veel plek en ruimte daarvoor. Smelt aan? Dus kijk even op de website van ZFM Zandvoort. Nog even terug, luisteraars, naar afgelopen... Was het dinsdag of woensdag? Dinsdag, woensdag. De verkiezingen. Waar de PVV de grote winnaar in Zandvoort is geworden. Maar de VVD de grootste partij is geworden. De PVV... ...is bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in, als grote winnaar naar voren gekomen in de gemeente Zandvoort. Met maar liefst 18,1% van de stemmen werd de partij tweede. De VVD werd echter de grootste partij in de badplaats met 35,2% van de nou, stemmen. Een behoorlijk verschil nog. Ja, dat, dat zeker. Maar goed, het is, het is een VVD bolwerk hè? Zandvoort. Tenminste, dat idee krijg je zeker als je deze cijfers bekijkt. En de Tweede Kamerlid van de PVV, Fleur Agema... liet in een reactie weten naar aanleiding van de hoge score in Zandvoort... dat ze het enorm kan begrijpen. De opkomst in onze gemeente was 57,3% van de stemgerechtigden. Nou, dat is toch geweldig? Ik had 60% gehoopt. Maar meestal liggen het tussen te, tegen de 50, 51 procent. Maar... En weet je wat het uh, in gaat houden voor uh, Bruno Baalberg, Wilson en Jerry Kramer? Dat ga je me nu vertellen? Nee, nee. dat vraag ik aan jou. Oh, vraag je dat aan mij? Dan... Jij bent de politieke uh, verslaggever. Nee, nee, da da dat vermeldt dit artikel niet. Oh. Dus dat, da da da wellicht dat daar in de krant nog een uh, nadere berichtgeving over volgt. Maar goed, 57,3 procent stemgerechtigden. Dus onze oproep van uh, laat je stem niet verloren gaan... Heeft is geslaagd. Heeft wel ge bijna gehoord. de 60% voor Albert-Jan. <laughs> bijna, bijna, bijna. Nog net niet helemaal. Nog net niet helemaal. Hey, volgende week de première van de film ja! Goze Vrouwen. Ja, ja. Nou, daar kom ik straks Ga je erheen? Kom ik, ja, nou, nou, er is een heel groot <laughs> feest omheen gebouwd. Maar ik ben al zo, zo vrij geweest om, uh, om de, de playlist van uh, die film. Het zijn allemaal oude hitjes en zo. Die heb ik alvast even gedownload. En de, de volgende is daar alvast een voorbeeld van. Ja, je kwam er een tegen van uh, Michael Fugain en Une belle histoire. De goze vrouwen in Parijs. Kijk, kijk, kijk, het wordt leuk hoor. Gewoon. Leuk arrangementje bij Nuff en Zo, komt helemaal goed. C'est un romance. une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut, vers le brouillard.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 Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de clés Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Ils n'étaient encore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 uit de film Goois de Vrouwen die volgende week in première gaat. Om 10 maart, op 10 maart eh, om precies te zijn. En uiteraard eh, ook te zien in het eh, Circus Zandvoort. En daarna leuk feesten in Café Nuf. Daarover straks nog veel meer. Eerst tijd voor het weer. En hier is eh, weerman eh, Albert-Jan Vos. <laughs> ja. De Weerman. Ik voel me wel vereerd dat ik die plek van Lex mag innemen hoor. Ja, heel eventjes nog ja. hoor, want Lex die komt terug hè. Lex komt terug. En hoe? Zo, bij Canon in de dag, dan is hij weer op de radio. Oké, okay, nou vandaag overheerst zoals u kunt zien de bewolking op een passage van een zwak koufront. Maar neerslag wordt daarom niet verwacht. Aan het eind van de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 6 à 7 graden. Vanavond klaart het weer op en komende nacht is het helder. Het blijft droog en het koelt af naar waarden rond het vriespunt. Morgen is een prachtige dag met veel zonneschijn, dus het wordt druk in Zandvoort. Het blijft vanzelfsprekend droog en er waait een meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 5 tot 6 graden. Zondagavond en maandagnacht is het helder en bij een meest matige oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar min 3. En wat betekent dat? Krabbensmorgens. Maandag is het ook schitterend weer met volop zon. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Maandagavond en dinsdagnacht verandert er weinig. Het is helder en het waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt naar min 2 of min 3. Dinsdag is het nog geen wolkje aan de lucht en schijnt de zon dus flink. Maar de rest van de week is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De wind waait uit richtingen tussen zuidwest en noordwest en is overland meest matig en aan zee soms vrij krachtig. Kracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Oeh. De nachten verlopen vorstvrij met waarden tussen de 1 en 3 graden. Gaan we het voorjaar krijgen? zal wel lekker zijn hè? Ja, maar morgen, morgen lekker zonnetje. Lekker even naar het strand uitwaaien. Helemaal goed. Dat gaan we zeker doen. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl of kijk gewoon even op CFM Text TV kanaal 45. En daar vind je ook het uh, laatste nieuws van uh, In en Om Zandvoort. Just the same as you did last time I touched you And here I am Close to getting tangled up inside the thought of you Enough to touch those burning Memories And if I Hold you For the sake of all those Times love made us Lose our minds Could I ever Die oude sigletjes oh. worden tegenwoordig gebruikt in uh, reclames. Klopt, want je hebt uh, Sugar Sugar van uh, Archie's worden weer gebruikt. Deze worden ook weer gebruikt. En No Milk Today. No Milk Today. Maar goed, Barry Manila was dat. En Looks Like We Made It. Nou, zover moet het nog komen daar in Haarlem. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, we zijn No Milk Today, heh. dat weten we gewoon. Klopt. Ja, Goed, we zijn bij de wedstrijd, uh, Haarlem-Kennemeland tegen SV Zandvoort. En het is heel, heel raar, want die wedstrijd wordt gespeeld in het oude Haarlemstadion. Een, een, ja, een plek waar toch wel een beetje uh, voetbal gespeeld is in het verleden. En dan zit er toch nog een harde kern van Haarlem. Uh, met begaals vuur en trommels en huh? spreekkoren. Een uh, mannetje of tien hooguit, denk ik. Meer veel niet zijn... Oké, okay, maar is het echt uh, op het hoofdveld, uh, Joop? Die, die, die, die trommel, sorry? Is het echt op het hoofdveld? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Sorry. Dat wel maar uh, jongens, het is een hoofdveld dat eigenlijk meer een, een zandvlakte is. Heel slecht onderhouden, uh, allemaal uh, zand ingestrooid om uh, de natte plekken weg te halen. Uh, het is uh, gewoon vergaande glorie. Het is, het is overeinde oefening voor Haarlem. Uh, goed, we zijn nu, even kijken, uh, bezig een minuut of veertien... Uh, en de eerste tien minuten waren het duidelijk voor Zandvoort en nu zie ik meer de bal op de helft van Zandvoort uh, heen en weer gaan tussen de spelers van, van uh, Haarlem, Haarlem-Kennemerland. Ja, zal ik het noemen? HK is misschien wat makkelijker. Uh, uh, Zandvoort heeft wat problemen. Er zijn uh, twee jongens die zijn uh, afwezig vanwege een schorsing. ...omdat ze vier gele kaarten hebben. Eén daarvan is Max van Gellekom... ...en daarvoor in de plaats is eigenlijk gekomen. Um, uh, even kijken, wie was dat nou ook alweer? Uh, Michael Kuil. Michael Kuil staat in de basis. Uh, Michel de Haan is gewoon aanwezig. Uh, op de bank zit eindelijk weer eens een keertje... Uh, ...Remco Ronde. Uh, de man die is, uh, ik denk zo'n beetje... ...eind november geblesseerd geraakt... ...en is nu dan in staat om... ...in ieder geval op de bank plaats te nemen... ...en uh, dan eventueel later in te vallen. En dit is natuurlijk voor, voor Pieter Keur, de trainer van Zandvoort een echt een, een, ja ik denk dat het wel heel erg prettig is als, uh, als hij die, uh, die Remco Rondé weer kan gaan gebruiken. Want de man die uh, ja, heeft gewoon ervaring en dat is eigenlijk min of meer het rustpunt op het middenveld. En daar missen we dus nu ook dan Max, uh, max uh, Aardewerk en daar, daar gaat het om. Uh, Zandvoort uh, nogmaals uh, de eerste tien minuten goed uh, bezig. Een hele grote kans was er voor uh, Patrick van der Oort. Die uh, kopte uh, heel hard in uit de corner van Nigel Berg. Uh, de keeper kon er nog net een hand aan krijgen om die bal over te tikken. En uh, Daarna was het uh, eigenlijk de beurt aan haarlem Kennenland, dat nu eigenlijk op eigen helft wordt vastgezet door de Zandvoetse spelers... en de bal terug moet spelen naar de keeper. En die gaat uh, nu de bal weer in het spel brengen via zijn uh, linker verdediger. Die, uh, gewoon de ruimte krijgt van Zandvoort. om naar de middellijn toe te gaan. en dan ook een verre bal kan geven. Maar daar is Jonkeur. ook weer in de basis. Godzijdank, want die man heeft ervaring in die verdediging. Eh, uh, Jonkeur, die kan die bal zorgen. dat hij bij, eh, uh, uh, Boydes Vet komt. En de Vet kan die bal gaan uittrappen. Hij ging namelijk via een voet van een tegenstander naar de Vet toe. en de, de Vet kon dus uh, die bal gaan uittrappen. Het is uh, alleen uh, nu weer Haarlem Kennemeland. dat uh, HK dan. De bal heeft, er wordt gefloten, een overtreding op Patrick van der Oort. Zandvoort mag een vijf gaan Zo'n beetje op de middellijn. En dat gaat Giray Col doen. Kol die uh, ook weer terug is, een tijdje weg is geweest, ook voor een blessure. En die nu dan... Uh... ...een mooie trap geeft richting uh, Naartsenburg. Alleen, de, ja, helaas is daar een oud-Zandvoort Roberto Molina... ...die de bal van hem afpakt... ...en uh, toch weer naar Zandvoort zijn voeten stuurt. En dan is het to toch weer Haarlem dat uh, kan uh, overnemen... ...en kan gaan bouwen via de rechterkant, hun rechterkant. Maar nee, oh nee, kijk nou, kijk nou. Toch weer terugspelen naar de keeper. En die moet uh, ineens een, een ja min of meer een, een, een, een noodschop geven en dan maakt John Keur een overtreding. Vrije schop verhalen. We hebben gespeeld nu, even kijken, 16, 17 minuten. De stand is van 6-0-0. En uh, we komen graag straks weer bij u terug. En we gaan naar Job Frisch. Ja, grote blunder denk ik van Bodje Hij uh, komt te ver uit zijn doel. Kon nooit bij de bal komen. Even een haalspel zitten voor En dat was een heel simpel doel voor het verhaal. Haarlem lijkt met 1-0.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 Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, Baby. We're gonna have a good time.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 Toen ik deze plaat opzette wist ik nog niet dat het uh, 1-0 uh, tegen werd hè, nee. voor de SV Sanford, anders <laughs> had ik dat natuurlijk niet gedaan. Je cool in de gang is it's a celebration. Nou Sanford 4 is uh, vanmiddag ook uh, lekker begonnen. Ze spelen vandaag tegen Kennemerland 3, ze spelen thuis. En uh, de vorige keer dat ze tegen Kennemerland 3 speelden was uh, uit, verloren ze met 7-1. Dus het yeah. gaat wel een zware middag worden. Maar Lucron die staat uh, als een mega keeper te keeper dus dat gaat waarschijnlijk helemaal goed komen daar voor Salford 4. Maar het wordt wel een hele zware middag. En we houden je op de hoogte. Wordt vervolgd. Ja, naar, we hadden het begin van het uur al over. Volgende week, hè, donderdag 10 maart, het grote uh, ja, première van de film. Gooise vrouwen ook in Zandvoort. Want uh, namelijk in het gooien voorlopende levens van vier vriendinnen alles behalve soepel. Cheryl's man, Martin, wordt weer behoorlijk afgeleid door andere vrouwelijk schoon. Claire's dochter en dus ook haar kleinzoon vertrekken naar Bukinofassa voor drie jaar. Roelien is van slag omdat ze een bejaarde heeft geslagen en tot overmate van ramp besluit Vlinder bij haar vader te gaan wonen. Omdat ze haar moeder een slet vindt. Ja ja, wat een, wat, wat een gooische ontwikkeling. hè. Maar goed, volgende week donderdag dus, 10 maart, als de film Gooise Vrouwen landelijk in première gaat, wordt u vanaf 6 uur stijlvol ontvangen in Café Neuf. Na afloop van het diner gaat u gezamenlijk naar Circus Zandvoort om daar te genieten van het wel en wee van de andere Gooise Vrouwen. Na afloop van de film is het de afterparty eveneens in Café Neuf. Met natuurlijk een optreden van een weergaloze zanger. En wij, wij weten wie het is, maar wij verklappen het niet. Jawel, jawel. Verklappen we wel? Gaan we doen. Nou, Gaan we doen. dan maar weer. Mick Harren. Kijk, hebben we dit ook weer gehad. Mick Harren, ja ja. De kosten voor deze Gooise Zandvoortse vrouwenavond bedragen 32,5 euro per persoon. Inclusief drie gangen diner, film en afterparty kaarten zijn vanaf afgelopen donderdag vanaf 10 uur te koop bij Circus Sandvoort en bij Café Neuf. En de dresscode voor de avond? Uiteraard over de top Gooise Vrouwen. En luistert u naar de man van Cheryl, want hij heeft een schitterende ode gezongen aan zijn vrouw in die film. Dus geniet van Martin Moreno, Moreno met echte liefde. Oh.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 Ik ben er, when my truth, my lows, my hat, just so I'm low key. If you tell the world, show that we're weak. Oh boy. See I'm trusting you, my heart, my soul. I'll probably shouldn't let you. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij gevechten in de Libische stad Zawiya zijn volgens een arts vandaag zeker dertig mensen om het leven gekomen. Regeringsgezinde troepen hebben de stad omsingeld en opnieuw de aanval geopend op deze stad in het westen, op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli. Op drie kilometer van het centrum hebben ze checkpoints opgericht. Ooggetuigen zeggen dat de elite troepen inmiddels door de verzetslinies zijn gebroken. Een eerdere aanval vanochtend werd afgeslagen door de opstandelingen. Honderden zwaar bewapende militairen en tanks trokken toen in alle vroegte de stad binnen en schoten om zich heen. Daarbij zouden veel burgerslachtoffers zijn gevallen. De Libische leider Gaddafi is een nieuw offensief begonnen om steden te heroveren... waarover hij de afgelopen weken de controle is verloren. De opstandelingen zeggen dat ze de belangrijke havenstad Raslanouf weer in handen hebben. Om die stad is twee dagen gevochten. Masterstudenten sociale wetenschappen in Wageningen hoeven niet bang te zijn voor de langstudeerboete, de universiteit wil die voor hen betalen. Vanaf september moeten studenten die langer dan twee jaar over hun master doen, 3000 euro boete betalen. Het kabinet gaat daarbij uit van een opleiding van één jaar, en daarnaast krijgen studenten nog een jaar voor, een jaar voor als ze vertraging oplopen. In Wageningen duurt de masteropleiding sociale wetenschappen zelf al twee jaar. De universiteit wil studenten daar niet de dupe van laten worden. Annette Gerritsen heeft tijdens de World Cup-finale in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De schaatsster versloeg verrassend de Duitse topfavoriet Wolf en de Zuid-Koreaanse Lee. Het was de eerste wereldbekeroverwinning op de 500 meter voor Gerritsen dit jaar. Margot Boer werd vijfde, Laurien van Riesen zesde. De eindzegen van de wereldbeker op de 500 meter is voor Jenny Wolf. Boer staat derde, Gerritsen is op de tiende plaats geëindigd. omdat Ze miste het hele voorseizoen door een blessure.